Naar nee. nou, niet te stoppen... Oh, yeah. Check de voorwaarden op vodafone.nl slash batterijgarantie. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle Almhof portieverpakkingen, kwark of mulemilk... 1 plus 1 gratis. Jumbo goudse kaas 48 plus plakken. 1 plus 1 gratis. En alle robijn 2 plus 3 gratis. Ja, voor die Jumbo. Nu bij Vodafone. De iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel op vodafone.nl. Oh, yeah.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 De bank die het een tikje anders doet. Goedemiddag, het Q Music Nieuws door Nu.nl. Het is drie uur, Ik krijg je van Fien Vermeulen. Goedemiddag, premier Schoof heeft een kopie ontvangen... van de dreigende brief die president Trump gestuurd heeft... aan Noorwegen over Groenland. Dat weet RTL Nieuws. In de brief schrijft Trump onder meer... de wereld is niet veilig tenzij we volledige controle over Groenland hebben... Naast ons land hebben ook andere Europese landen een kopie gekregen. Bruut en onmenselijk, zo noemt het openbaar ministerie... de moord op de 25-jarige tijn uit Alkmaar. Vandaag zijn er meer details gedeeld over de moord... ongeveer een half jaar geleden. Twee broers worden daarvan verdacht. Ze zouden zijn lichaam na de moord hebben meegenomen naar België... en daar in een olievat hebben verbrand. Begin april gaat de zaak weer verder. Nog altijd wordt er gezocht naar de schutter die vrijdag op iemand schoot... bij de gevangenis in Alfa aan de Rijn. De politie heeft nog niemand aangehouden en het motief is onbekend. Meerdere media zeggen dat Christopher Z het doelwit was... vanwege de martelcontainers in het Brabantse Wouwse plantage. De politie kan dat echter niet bevestigen. En de beluga-dolfijn voor de Nederlandse kust die is in goede conditie. Dat meldt SOS-dolfijn. Met een zoomcamera is het dier op afstand gecontroleerd... en zijn gedrag en gewicht zijn normaal. Het is voor het eerst in 60 jaar dat er hier een witte dolfijn is gespot. Volgens het dolfijnencentrum is het super zeldzaam. Net alsof je een ijsbeer op ons strand ziet. Het weer dan nog van Weerplaza. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is een graad of zes. Morgen veel zon en een gaatje zachter. Vertraging op de A4 Dinterloord-Antwerpen... tussen Bergen-op-Zoom en Hoger Heide, vijf kilometer. Drie kwartier vertraging, dat komt door een ongeluk op de aansluitende weg. De A58, Bergen-op-Zoom-Vlissingen, tussen Bergen-op-Zoom en Hoger Heide. Uh, dat is dat ongeluk op de aansluitende weg. Daar staat 5 kilometer, ook daar drie kwartier extra reistijd. Eén flitser op de A35, Hengelo-Enschede bij 70,3. Vanaf volgende week maandag, de Q-500 van de 90's. Ja, van deze klassieker zijn twee verschillende versies uit de 90s. In 1999 brachten ze het uit met een, uh, in een live versie, was dat, met een uh, klassiek symfonieorkest. Ja, die versie werd vrijwel net zo'n grote hit als het origineel. Beide kwamen tot nummer 5 in de top 40. Nou, het origineel ga je nu horen, uit 1992. Het is uh, metal in zijn allerlichte vorm. Of zeg maar gewoon een ballad met gitaren. Metallica, this is nothing else matters. Bye. 6,5 minuut met Zedeka en nothing else matters. Kleine tip voor de stemweek voor de top 500 van de 90s. Nou, alsof dit nog niet mooi genoeg was, krijg je straks ook meteen nog een stukje Bach. 15 minuten lang. En niet deze Bach, maar uh, Offenbach. Ja, we moeten door hè, jongens. Het is dus gewoon maandagmiddag werken voor de baas. Van Offenbach gooien ze meteen na deze van David Guetta. Teddy swims in Tony's and I. It is gone, gone, gone, back like you. We will find you impossible to tame like oil. -y. zonder overdrijven. We hebben ze hard nodig. Ook al zingen ze... niet nodig. Ja, dit is momenteel de beste track uit Nederland. In de top 40 is er geen Nederlandse productie... die zo goed scoort als deze. Met zeven internationale acts boven zich. Maar dit is naast klompen en kaas... momenteel het beste wat wij uit Nederland te bieden hebben. Op nummer 8 in de top 40. Fleming met Meteor. Niet nodig. Begin mijn pet. Weer een bericht van mijn ex.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 Meteen hoor je nieuwe muziek in Repeat of Niet van een nieuwe naam. Grote kans dat je nog nooit van hem gehoord hebt. Maar daar kan heel snel verandering in gaan komen. Jouw stem telt in Repeat of Niet. En we doen nog even een dansje à la The Q Escape Room.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 Bij Uphone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel snel glasvezel, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen open te breken. Precies, want bij Uphone krijg je glasvezel en tv. Nu de eerste 12 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Ufone.nl. Dus waar moet je zijn voor de magic? Joujou. Met korting naar een dierenpark? Oh, dat kan. Met thuisvoordeel van Descent. De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99 euro.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 Nrv. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? Nrv neemt je mee? Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Albert Heijn bezorgt ook vers pakketten. Zoals nasi of Teriyaki. Makkie. Precies, vers en makkelijk. En de 10% korting op een vers pakket en benodigdheden. Nrv. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Een zonnige dag vandaag. Af en toe is er wat bewolking, graad of 7. Morgen ongeveer net zo'n dag. Alleen is het dan dinsdag, hè? Situatie op de weg de A4 Dinterloord Antwerpen tussen Zomerland en Hoge Heide. 6 kilometer. Drie kwartier extra reistijd. Komt door een ongeluk op de aansluitende weg. A58 bergen op zoom Vlissingen tussen Zomerland en Hoge Heide. Daar nog een keer 6 kilometer door het ongeluk. Drie kwartier vertraging ook. Damsje doen dan maar, desnoods in de file. Summer 12 to 12. op! nieuwe muziek aan je laat horen. Van een nu nog onbekende artiest. Want heb je wel eens eerder gehoord van Jim Gardner? Dacht ik ook niet. Nou, ik hoor graag wat je van zijn liedje vindt. En waar je denkt dat deze Jim Gardner vandaan komt. Ben benieuwd. De Q-app staat volledig tot je beschikking. Repeat. Repeat. Of niet.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 Repeat. Repeat. repeat... ...of niet. Sinds uh, gisteren zit een nieuw liedje in... ...Repeat of Niet van een nieuwe artiest... ...Jim Gardner dus. Diego. Ik uh, zeg repeatje. Ik denk dat het gewoon een dutchie is. Oh, lekker uit Nederland. Ik zeg het gewoon uh, Jim Tuinier... ...of Jim Tuinman. <laughs> Jim Gardner uit Nederland... Ja, dat klopt wel. Hij komt, hij komt uit Nederland. Terwijl Mark van toch echt denkt, is het uh, gewoon iemand uit Australië? Goede stem zeg. Uh, Matthijs vraagt zich af, komt dit uit Nederland? Ja, met mijn vraag uh, heb ik dat natuurlijk ook wel een beetje de suggestie gewekt. Uh, Jim Gardner. Jongens, dat had ook iemand uit de States kunnen zijn. Maar nee, hij komt uit het uh, Brabantse Berkel en Schot. Jim Gardner en heet, uh, nou niet uh, Jim Tuinier, maar Jim van Hoofd. Dat is uh, zijn echte naam. Julian, wat vind jij ervan? Voor een uh, Nederlandse nieuwe artiest vind ik hem uh, heel Goed. Kijk. Ik zeg zeker een dikke repeat. Die kent hem al, een nieuwe Nederlandse artiest inderdaad. Dikke repeat. Herman geeft het ook een repeatje. Nick zegt, lekker nummertje is dit hoor. hem maar. Uh, Taker die zegt, nou sorry, voor mij hoeft dit niet. En um, Yvonne zegt, dikke repeat. Dit smaakt voor mij naar meer. En ook van je vrienden moet je het hebben natuurlijk. Een dikke vette repeat voor mij. Voor Jim. Als een goede vriend. <laughs> Super tof dat ze hem op de radio is. Nou Jim, als je luistert, dit was je vriendin uh, Joanne die je stuurde. Repeat of niet? Al met al positief ontvangen hoor, zeker weten. Support heeft hij Jim Carter met Better Man. Hoor je vanavond weer in ronde 4 bij Lars Boele in Repeat of niet? Maar deze hoef ik niet meer te introduceren. Hè. We weten wie dit is, toch? Jawel.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 Special. Special, no heaven's not enough if I can't be with you. Strip me off so I can tell the truth. So high Music. Een klein uurtje, een nieuwe ronde, verdubbel je salaris in één minuut. Bij Dobin maak je kans om je salaris te verdubbelen. En elke dag geven we één van de tien vragen cadeau. Dus let op. Vandaag is dat vraag zeven. Lucky number 7, zometeen meteen luidt. Welk land won het laatste WK mannenvoetbal? Ik sta het echt niet Ik weet het wel erg is. Ik moet ook nadenken. Geen idee. Voetbalkennis hier, hè? Ken jij deze hit uit de 90s? Ha, ha, ha. Ja, sexy boys. Larger than, larger than life. En vanaf maandag hoor je er nog veel meer. Q Music neemt je mee terug naar de jaren 90 in de Q Top 500. De Stem nu op jouw favorieten via qmusic.nl. De Q-top 500 van de 90's wordt mede mogelijk gemaakt door Kansi power to go Deze is voor jou, supermoeder die race, trent regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kansi power to go de hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen en je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! En als je nu naar de winkel of eurojackpot.nl gaat, koop je 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18. Plus. Swiss Sens viert het winterseizoen. Lekker! Oh.